7 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump wordt definitief niet afgezet. De Amerikaanse Senaat heeft Trump in het impeachmentproces... vrijgesproken van machtsmisbruik en tegenwerking van het congres. Alle democratische senatoren waren voor het afzetten van de president... en alle republikeinen tegen, behalve Mitt Romney. Het stond al vrijwel vast dat Trump zou worden vrijgesproken. Voor een veroordeling was een tweederde meerderheid nodig. Van de 100 zetels zijn er 53 in handen van de Republikeinse Partij. De topvrouw van Rijkswaterstaat heeft er persoonlijk voor gezorgd... dat in een natuurplas in Gelderland 100.000 ton granuliet is gestort. Dat meldt het tv-programma Zembla. Granuliet is een zandachtig restproduct... dat ontstaat bij het bewerken van granietblokken voor de wegenbouw. Ambtenaren van Rijkswaterstaat vreesden voor milieuschade... en verleenden tot twee keer toe geen vergunning... maar ze werden overruled door de topvrouw. Rijkswaterstaat zegt dat alles in orde is... omdat het granuliet gezien wordt als grond. Het aantal doden door het vliegtuigongeluk gisteren op een luchthaven in de Turkse stad Istanbul... is opgelopen naar drie. 179 inzittenden raakten gewond. Het toestel, een Boeing 737 van een Turkse luchtvaartmaatschappij... kon door een ruwe landing niet afremmen en kwam naast de landingsbaan terecht. Daarna brak het in drie stukken. De brand die ontstond kon snel worden geblust. Filmacteur Kirk Douglas is overleden. Dat heeft zijn zoon en acteur Michael bekendgemaakt. Douglas werd vooral bekend door zijn rollen in Spartacus... en Paths of Glory van Stanley Kubrick. In 1996 kreeg hij een Oscar voor zijn hele oeuvre. Kirk Douglas was een van de laatst nog levende acteurs... van het klassieke Hollywood-tijdperk. Hij werd 103. Het weer op veel plaatsen: wolkenvelden. In het midden en zuiden van het land ook zon. En het wordt 6 tot 8 graden. Morgen droog en wat meer zon. In het weekende regen. En vooral zondag veel wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A7 richting Amsterdam. 5 minuten vertraging tussen Avenhoorn en Purmerend Noord. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 DWK Media, voor productpresentaties, bedrijfssoms, commercials, nieuwsbrieven en meer. www.dwkmedia.nl DWK Media Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM Met nu. Opstand, I am the morning, you are the light, you make the morning such a beautiful thing. I am the green grass. Oh, oh, make you shout. Very macho. He is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 Within itself, with a language we all understand With an equal opportunity for all to sing, dance, and clap their hands. But well, just because the record has a group, don't make it in the group. But you can tell right away that